Uit zorg over de Delta-variant van het coronavirus laten meer Amerikanen zich inenten. Gisteren waren het er 856.000, meldt de Washington Post. Dat is het hoogste aantal sinds 3 juli. Vooral in de staten Arkansas, Kansas en Missouri is een run op de priklocaties ontstaan. Aanleiding is de toename van het aantal besmettingen met de zeer besmettelijke Delta-variant... en het aantal mensen dat daardoor in het ziekenhuis belandt. In heel Amerika is bijna 58% volledig gevaccineerd, maar in sommige delen van het land is dat maar 20 tot 30%. De branden bij de zee van Marmara in Turkije zijn nog steeds niet onder controle. In de bossen in het berggebied vlakbij de kust woeden nog steeds tientallen branden. Ook gisteravond zijn er weer mensen geëvacueerd uit hun huizen en hotels. De branden zijn het gevolg van extreme hitte en harde wind. De Turkse regering houdt ook rekening met brandstichting en stelt een onderzoek in.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 Het weer is staat een stevige westenwind vandaag en aan de noordkust kans op zware windstoten. Verder vallen geregeld buien, soms ook met onweer, bij zo'n 19 graden. In de namiddag neemt de wind geleidelijk af en ook morgen is het een stuk rustiger. De dag begint droog, maar in de middag vallen er weer pittige buien. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A9 diende richting Amstelveen. Tussen met hodendrecht en Amstelveen na een aanrijding dicht...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 Wet nu. Goedemorgen, Zandvoort.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 beschermde, zeldzame soorten... gewoon niet goed is, die hebben het gewoon moeilijk. En waar de zit het dan... Waar zit het dan vooral in? Dat je in de tuin uh, een heel kleurrijk uh, geheel kan hebben... maar in het natuurgebied eigenlijk niks ziet.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 Dus ja, als er, als er ergens iets in zijn leefgebied verandert... dan kan hij gewoon verhuizen. Terwijl zo'n kleine ja, als, die, als daar ergens iets verandert of verdroogt... dan gaat hij dood. Ja, dat is eigenlijk het verschil. Was je zelf nog iets opgevallen tijdens de telling in je tuin... dat je dacht, hey, dit zag ik niet andere jaren?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 Was, uh, dat was uh, Ultronate met, uh, met Free. En dan denk ik meteen aan de eennachtsflinders. En dan denk ik van ja, je zal maar eennachtsflinders zijn en je dag niet hebben. Dat ben je slecht af natuurlijk. <lacht> maar goed, we gaan naar het volgende onderwerp. Uh, Wouter van der Vecht over de zomerboest. Nou, de zomerboest, uh, daar weet Wouter dus alles van. En als het goed is, heb ik hem aan de telefoon.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 Uh, daar een ja, stukje ruimte krijgen om uh, uh, ja, eigenlijk vooral mensen uh, de sport te laten beleven. Hè? Uh, bijvoorbeeld uh, de, de, de, de gymnastieke en uh, OSS die, uh, die komt waarschijnlijk. Nou, kunnen, uh, kinderen kunnen daar op de, op de tumblingbaan uh, uh, uh, kijken hoe het is om, om uh, turnen te doen. Uh, maar er zijn natuurlijk ook uh, sportaanbieders uh, waarvoor het niet heel praktisch is of heel makkelijk is om naar het Dijntjesveld te komen...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 voetbalclubs in Zandvoort. Je had de TZB, de Zandvoort Boys. Je had Zandvoort 75, je had Zandvoort Meeuwen. Er was nog een zaalvoetbalvereniging. Dat is allemaal opgegaan in één één grote vereniging. Um, is dan vervolgens het aantal leden ook gelijk gebleven... van wat die clubs te, toen hadden? Of, of is voetbal nog steeds het populairste sport in Zandvoort?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 Nou, dan ben ik heel benieuwd uh, of we eens dus een boost kunnen geven aan het aantal leden bij, uh, bij al die verenigingen met uh, de sportronde. Dan hebben we en toch nog een zomerboost. Ja, absoluut. <laughs> ik uh, bedank je voor het interview en voor de informatie. En, en dan daai uh, daai. hoop ik dat het een uh, groot succes wordt. <laughs> ik uh, hoop het ook. Oké, okay, nou dank je wel. Uh, ook bedankt. Oké, daai, daai.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 Dus er blijven de herten vanaf. Maar het is wel weer een nectarplant voor die, uh, voor die vlinder, de keizersmantel. En, ah. uh, ja, die, die, die fladdert hier als het knap weer is en niet te veel wind. Fladdert hij hier in vele, met vele honderden fladdert die hier rond. Ja, en uh, we konden ook lezen op jullie website van de, de PWN... dat er onlangs de natuurbrug is geopend voor de, voor de dieren en zo. Uh, ja. Wat hoop je daaruit te zien gebeuren?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 die giftige plantjes, daar blijft ze dus sowieso van af. En, uh, maar je ziet ook alweer meer vlinders uh, fladderen. En, uh, als, als een paar jaar geleden. Dus dat, dat is uh, plus. Zie, uh, ja, je ziet uh, meer insecten komen er terug. Al is, uh, is ervaren. En daar hebben we ook namelijk bepaalde.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 It's not a